Uur. Levi van Eck met het NOS journaal. De koopkracht stijgt dit jaar ondanks de gestegen energierekening. Dat blijkt uit nieuwe ramingen van het centraal planbureau. De afgelopen weken waren er twijfels over de koopkracht omdat de prijzen van energie meer stegen dan gedacht. Het CPB zegt nu net als in december dat de koopkracht dit jaar stijgt met 1,6 procent en volgend jaar met 1,3 procent. De groei van de economie in China neemt verder af. Dat was de belangrijkste boodschap van de Chinese premier... bij de opening van het, volk, van het jaarlijkse volkscongres, dat twee weken duurt. Volgens de laatste prognose groeit de economie volgend jaar... tussen de 6 en 6,5 procent. Vorig jaar was dat 6,6 procent... en dat was al de laagste groei sinds de jaren 90. Volgens de premier komt dat mede door de handelsoorlog... met de Verenigde Staten. Om de economie vooruit te helpen, kondigde hij belastingverlagingen aan...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 Voor de tweede keer is een minister opgestapt die ontevreden is over de manier waarop Trudeau het schandaal aanpakt. De affaire draait om een groot bouwbedrijf dat steekpenningen betaald zou hebben aan Libië. Trudeau zou een grondig onderzoek hebben tegengewerkt omdat hij bang was dat het bouwbedrijf zich terugtrekt uit Canada. Het weer, steeds meer opklaringen, maar vanmiddag vooral in het zuiden nog een bui. Verder veel wind en het wordt ongeveer 10 graden. Morgen bewolkt met regen en wind en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staat een kapotte vrachtauto op de A1 richting Amsterdam. Daarom in de file tussen Blarikum en Naar de Vesting. De rechte rijstrook is dicht. En verder nog op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. File rijden tussen Knaalpunt de Hoek en Knalpunt Bad Oefendorp. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Weet waarvoor je geeft. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in zieren. Ze gaan een paar en maar die Ze plast deelt bij brede zeer, haar vaaier je erop omhoog. Maar pots op zijn geel, de zee zit in mijn ogen aan zand. Lieve luisteraars in Zandvoort en zoals Pieter altijd zegt ook ver daarbuiten... We weten dat u via uw computer dat u, of iPad... die hadden we bij ons in Greneden en konden we dit programma horen. Dus u bent van harte welkom en ik heb een hele speciale gast vandaag. En die gast is, en ik mag Sjors zeggen... dat hebben we afgesproken in ons voorgesprek. Ja, wel degelijk. <laughs> ja dat is de heer Sjors Kiefer. De techniek is vandaag in handen van Pascal oh. van Beek. En we gaan er weer een heel fijn programma van maken. Welkom Sjors in de studio...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 Uh, die heeft op zijn 17e, 18e jaar heeft hij gesolliciteerd hier in Zandvoort. Bij uh, wat toen nog stond, het Palais d'été. Uh, Olympia Palace heeft het oorspronkelijk geheten. Dat was toen alweer dat, uh, naar uh, de naam uh, Palais d'été gegaan. Ja. Daar werd hij filmoperateur. Op die jonge, leeftijd? Ja, die jonge leeftijd? Ja, maar de filmoperateur is dus in de projectiekabine om films te projecteren.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 Dus het is een heel, heel, bekende, heel bekend terrein. Nou. Dat is altijd geweest. Helemaal fijn. We gaan uh, even door. Want uh, ik wou even naar Monopol. Ja. Uh, nadat hij allerlei baantjes had gehad. Je vader uh, pachtte hij in 1932 Monopol. Ja. Toen ja. was je zes jaar. Toen was ik zes jaar. En er zit, dat was een bedrijfswoning boven. En daar hebben we gaan wonen. En toen is Monopol helemaal ontwikkeld. Uh, zoals het ook al voor de, oorlog, voor de oorlog al bekend was. Uh, tot een, uh, een, een feestgebouw, bij wijze van spreken. Met alles, alle mogelijkheden die er maar waren. Hè. Van Carval tot de meest de, de luxueuze uh, antieke toneelstukken. Uh, de recherche op was er altijd. Uh, de de donkere zakken traden erop. Uh, noem maar op. Het uh, was vreselijk druk. In de bar, die er dus vlakbij gebouwd was. Die hoorde erbij, die zat in de interne in het gebouw. was de Sociëteit Zandvoort gevestigd. Dat was een nachtclub. En in de zomer de drie zomermaanden, als er dus geen toneelvoorstellingen waren... want er waren wel vijf of zes Zandvoort-toneelverenigingen... die er allemaal gebruik van maakten... Was er een, werd de dansvloer helemaal opengemaakt in de, in de, in de grote zaal. Er werd er alleen maar gedanst op een dansorkest wat er dan was. En dat raadde artiesten op. En dan tot twaalf tot uur, dan ging de ging dicht. Dan ging de bar open, met ook een dansvloer erin. En de sociëteit Zandvoort begon dan. Dat was, eigenlijk was dat een sociëteit van leden...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 Dus dat heb je echt als kind helemaal meegemaakt. heb helemaal meegemaakt. Want uh, ik, uh, ja, ik sliep er wel boven. Maar ik hoorde zelfs de muziek van beneden. Ik kon er alles op slapen, nu en dan. <lacht> dat was wel gezellig zo. Maar uh, ik ben daar uh, dus opgegroeid. En dan in de winter, dus, met alle toneelvoorstellingen die er waren. Was ik altijd, altijd technisch achter het toneel bezig als ik de kans kreeg, s'avonds. Altijd aan het shower met decors. Ik uh, hielp de, Ook hielp ik decors schilderen. Als het een keer nodig was, ik stond ook in de elektriciteitscabine met, met al zijn apparatuur. Zo jong als je was? Ja. ja. Dus daar heb je het vak wel even vanuit de ge grond geleerd. Daar heb ik later ook al profijt van gehad hoor. In, in, de, in, de, in de latere jaren. toen. We, we zijn tot 37, tot 37 hebben we Morrenpol geëxplodeerd. Ik ga maar zeggen: van we. Dat is makkelijker dan meer die dus. En toen liep het contract af. Het was een contract oorspronkelijk van vijf jaar en de eigenaren van het pand wilden niet verder. Die wilden zelf gaan exploiteren. Dus wij moesten een ander bedrijf hebben, een ander pand hebben enzovoort. En mijn vader ging op pad ervoor in Zandvoert. En uh, kwam op een gegeven moment uh, terecht bij de, de prachtig mooie losstaande villa op de Noordboulevard. Nu Noordboulevard, maar toen was het de boulevard de van uh, de familie uh, Elsbacher.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 Dat was niet in gebruik op dat moment. Het stond helemaal ingericht met meubels. Het koerhuis. Het, het koerhuis. Hè? Ja, was een ja, het, het, nieuwe, het, ja was, het nieuwe, was, het tweede dat koerhuis. Was, dat was het tweede koerhuis. Dus we hebben we dus de, de zomer van 38, we, van 37, hebben we het hele het koerhuis in, in gebruik genomen. Met alles erop en eraan. Grote restaurant aan de Zuidkant erop. Keuken helemaal in bedrijf. Alles erbij. Uh, grote uh, koks er allemaal in enzovoort. Daar mocht ik ook helpen. Toen was die je elf. Toen was ik elf. Ja. George, ik uh, ja. we zitten al zo lekker uh, ja. te praten. Maar we zijn ook heel benieuwd wat Pascal voor muziekje voor ons uitgezocht heeft. O, ja. Dus daar gaan we nu naar luisteren. Ja, ik ben er benieuwd.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 Well, he sang to the Lord with the mockingbird, praise uh, do, bop, do, bop, do, bop, do, bop. and the good Lord liked everything he heard. They took the tune do, bop, and the words bop, do, bop, do, bop. right do, from the mockingbirds, bop, do, bop, do, bop. that's how a song was born. A soft evening breeze hummed through the willow trees That's how a song was born The tinkling rain from the sky Became a lullaby And the blues must have come from a side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 Three, four. They took a jungle beat and brought it to Basin Street. And that's how jazz was born. And then someone played a whale all up and down the scale. And that's how jazz was born. They simply played what they liked as long as it would fit.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 Nou, we zijn onmiddellijk al gewoon bouwen, Want de parterre moest dus verbouwd worden en ingericht worden. Dus voor de, voor de, de, de club de, van Zandvoort, de, de Societeitsclub van Zandvoort. En als een dansing uh, ter beschikking komen. En uh, ondertussen hebben we, wat ik al net vertelde. Hebben we dus een, een volledig seizoen het casino, koerhuis, geëxploiteerd zelf. En toen in, als ik me goed herinner, augustus 38.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 En je mocht geen nachtsociëteit meer hebben, want je moest om, eerst om 12 uur binnen, toen om 10 uur weer. Enfin, het ja, ja. probleem was natuurlijk heel groot voor dat bedrijf. Ja, natuurlijk. Dat is uh, mijn vader meteen, uh, zoals hij altijd was, feestelijk actief aan de gang gegaan. Om in, in Zandvoort toch weer een, een exploitatie te kunnen laten draaien in dat gebouw. En toen werd in samenwerking met uh, een paar jonge zandvoerters, onder andere Henny Hildering. En Kees Schaap, Kees van de Donder. Uh, de top niet-club opgericht. De hoe? Top niet-club. Toplied? Top niet. Met een oh, een. Top, niet. top niet. Ja, club. ja, top niet. Ja, dat ja. Maar een, maar don't iedereen, worry. Iedereen, iedereen die, in de, die jongere leeftijd van toen, die kon dan ook elke zondag komen dansen. Binnen de, de mogelijkheden. Want het mocht wel in besloten kring. Het mocht in besloten kring gedanst worden, dus in een verenigingsverband. Dus we hadden weer een bedrijf. Nou, Dat draaide door tot 42. En toen kregen we plotseling een, een, een, een bevel via de burgemeester... waar die man ook, ook niks aan kon doen, van de Duitsers... dat we binnen 2,24 uur alle panden langs die hele boulevard verlaten moesten. Ja. Het was natuurlijk een enorme paniek. Want uh, het gebouw stond vol met allemaal meubels en toestanden en uh, noem maar op. Alle techniek die er was en zo. Dat is gebeurd. En we hebben daarvoor het moderne op stationsplein toen naast monopol. dat was toen een ander theater wat er oorspronkelijk stond...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 Jongen, nou, een... jongen, jongen. Wat moet jouw vader toch iedere keer weer ja, uh, uh, geswitst hebben... en uh, weer opnieuw uh, beginnen en weer zijn schouders eronder. Dat was vreselijk uh, vindingrijk. Vreselijk vindingrijk. We hadden ook meteen weer een woning. Dat was even tijdelijk op de Zeestraat. Want Zandvoort was net in die periode uh, ge bevolen geworden... dat alle Joodse inwoners van Zandvoort... Zandvoort moesten verlaten. Moesten naar Amsterdam. Het is een heel drama geweest... Ik heb er ook eens een keertje in klink een stuk over ja. geschreven. En daar uh, kwamen overal huizen vrij waar Joodse mensen in gewoond hadden. Die werden leeggesloopt door, door, door de Duitsers. En we konden zo'n woning betrekken. Dus we konden op de zeestraat, vlak bij het bedrijf, gewoon wonen. Nou, dat ging allemaal goed. Uh, we konden dus het bedrijf kon draaien. Dat ging allemaal prachtig. Tot november. Toen was heel Zandvoort leeg. Toen moest iedereen evacueren. Daar stonden we weer.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 Die wist een pand op de raaks, de oude raaks nog in Haarlem, ja. in handen te krijgen. Wat een groot oppervlak had van binnen. En wat sta je onder de oude raaks? Nou, dat is dus de raaks waar ook het postkantoor aan Ja, precies. Is, ja, ja, nou, de ja, als ja, de jij zegt raaks de, is de dat. raaks is op het ogenblik een heel ander gebeurde. Oh, Oké. Okay. Ja, maar dit is nog het oude gebeurde. Ja, nee, dat heb ik ook in mijn hoofd. Maar ik denk dat. Is... Nou ja, misschien is mijn kennis niet zo groot. Dat is het ook niet vergeleken ja. bij jou. Maar, dus... uh, dat gebouw werd meteen. We hadden de Zandvoortse aannemer, Cornelis Keur. Die uh, ging meteen aan de gang van binnen. We, we, we hebben nog alles gezet, dat moet zo dat moet zo. Ik was er zelf ook heel veel bij betrokken. En we hadden binnen een, uh, drie, drie weken. Vier, 42, dus toen was 42. je 16. Ja, was ik 16. Jongen, en, en toen hadden we meteen weer een zaak. We konden weer draaien. Zat weer een en en, en dan moest je niet naar school dan? Of? Jawel, jawel, ik zat hier op Zandvoort.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 Ja, ik denk dat de meeste luisteraars hè, zich kiever op de, boulevard, op de Noordboulevard nog uh, kunnen herinneren. Hè? Want dat was toch uh, een geliefd uh, stop. Ja. Als je langs het strand ging wandelen of als je langs de boulevard ging wandelen. Dan ging je daar. Uh, en zat en, er ook niet Vulsma? Ja. Met de poffertjes? De poffertjes. Ja, de... ja. Je had achterin, achterin hadden we een, een, een, eigenlijk een, ingang, een achteringang nog aan de straatkant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 Door, door, nou, dan gaan we even een ander ja. hoofdstukje op. Ja. Want dan uh, gaan we even naar een uh, muziekje bij Pascal. Helemaal goed. Het gaat... Uh...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 bij de Radio. En de eerste trein naar Zandvoort. Die krijg je van mijn cadeau. Oh, jo, En de eerste trein naar Zandvoort, die krijg je van mijn cadeau. Hey, oh, do, do, do. Haal het maar uit de ijskast. Oh, mijn wil om zo. Yo, do, do, do. Dankjewel, de eerste trein naar Zandvoort. Ik zou alleen niet weten, Pascal, wie dat gezongen heeft. Weet jij dat wel? Uh, dat is Willem Duin.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 We zijn gestopt bij het paviljoen uh, op de Noordboulevard. Dat moest afgebroken worden, want dat was een noodgebouw. En er had intussen het pand aan de Zuidboulevard. Daar zit nu Restaurant Zuid. Ja, een, een uh, Indonesisch uh, of ja, nou, in ieder geval aantal, bedrijven, bedrijven gezeten. Geweest, maar goed, even op die hoek.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 Horeca de gemeenschap die er was op dat moment. Dat was een hele oude, een hele oude vereniging, van de, een landelijke vereniging. Naar vijf voor de oorlog. Later is het overgegaan in Horeca, allemaal bij elkaar. Maar toen was er een zandvoers, typisch zandvoort bestuur. Bertus Rinkel was de voorzitter. Jan van Jans de Kraai, om even in de, in de, in de, in de sfeer Van de, Bluis, ja, Bluis, van jongen. de Burenweg. was werningmeester. Chris Steenke, de ook een caféhouder was de... Dat was op secretaris. de tramstraat? Nee, hij had... Oh. Hij had uh, oorspronkelijk heeft hij gezeten... Uh, op de... Uh, Jan voor de oorlog. En na de oorlog is hij op het Stationsplein terechtgekomen. Stationsplein, ja. En dan verder zat er als gewoon bestuurslid... zat er dus oma Arie, zullen we maar zeggen. Arie Koper zat met mij samen in het bestuur. Ik ben toen door Bertens Winkel... en door het bestuur ben ik vicevoorzitter geworden... Als zodanig ben ik terechtgekomen uh, in het algemeen bestuur van een toen opgerichte stichting, van een gemeente uit de stichting Touring Zandvoort, die het bestuur van het circuit uh, dat een, dat een uh, taak had, dus de, de exploitatie van de sportterreinen. Uh, nog een paar dingen. Ik van de parkeerterreinen? Niet, ja, ongeveer, ik weet het niet ja, precies. En mee. de campings? Ja, oh, de campings, ja, inderdaad. En, uh, ja, want ben ik, uh, de, ik ben de, daar thuis de zaal de zaal ook mee, mee groot gegroeid. Want ja, uh, Hans ja. Goos, uh, mijn, ja, ja. mijn stiefvader, was uh, bij ook. jou in het bestuur. Die zat ja. er ook in. We zaten dus in het, in het, in het algemeen bestuur. Dat was heel groot. Het, de, de, de hele raadzaal zat erbij. Alle, alle stoelen van de raadsleden werden dan bezet door die, de bestuursleden... waar ik dan ook bij zat. De burgemeester was kwaliteit qua voorzitter. Uh, de, de, de secretaris van de toering was de gemeentesecretaris. Op dat moment Bosman. De penningmeester was de gemeenteontvanger. door Schouten. En uh, toen moest daar ook een uh, vicevoorzitter komen. En uh, de burgemeester stelde voor dat ik het zou gaan doen. Dus ik ben naast de burgemeester van, van Velema toen... vicevoorzitter van de toering geworden. Uh, en die exploiteerde ook het VVV. En het uh, VVV. Ja. Dus ook Hans Huggenold had ik uh, bij me zitten in het bestuur...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 Toen heb ik gedacht, ik krijg, hoe krijg ik Bouwers... die in het, ook in het algemeen bestuur zat met mij samen, Nico Bouwers... dat ik proberen een tiek erin kan krijgen. Dus ik stelde dat voor, de burgemeester. Die vond het ook al goed, die was er helemaal voor. Die ging het voorstellen dus in de algemene vergadering... Dat, we dus, dat meneer Bouwers dan in het dagelijks bestuur zou komen. En dat lukt het. dus. toen hadden we dus regelmatig... de dus dagelijks bestuursvergadering in het, in het raadhuis boven... bij de burgemeester op zijn kantoor. Dat had ik met Nico Bouwers naast me... En zo we hadden we dus heel erg uh, goede contacten met elkaar. En uh, dat ging een post zo door tot ik op een dag werd dus, door Bouwers gebeld en die zegt: uh, luister eens, kun je eventjes naar me toe komen. Uh, op een kantoor, want ik had eens met je wel. Ik zei, nou dat kan, dat doen we. Ik het waren allemaal dingen die we moesten doen samen die, die te maken hadden met die, met die, met die toering. Ja, toen kwam ik even op ons kantoor en zei, nou, ik zit met een probleem in hotelbouwers. Want roepen van de vooruit, Frans Roepen, die daar directeur is, die wil, het, die wil weg, die wil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 Dus toen had, had ik al een bedrijfswoning opgegeven. Dat, dat was al gedekt. Ik had alweer een woning. En toen kwam Bouwers op een dag naar me toe. Die zei: Luister eens, ik heb een idee. Uh, zou dat niet iets zijn voor die. Hoe uh, Duistergast. dat ook weer? Société so Duistergast. Société Duistergast want die hebben geen, geen behoorlijke accommodatie ja, nou ja, nee want telefoon. die zaten in de kelder van het strandhotel ja, ja, ja, ja. maar die moesten daar uit of dat was te klein dat weet ik niet dat meer de precies Nico Owens heeft, heeft in ingespannen om de, met het bestuur van, van, van Duistergast uh, zover te krijgen dat ze dat, van mij dat bedrijf zouden willen kopen en dat de huur overname uiteraard van het pand dat is er ook gelukt natuurlijk Duistergast is in uh, de oude zaak van Kieven gekomen op die, die Zuidboulevard en dan hebben we daar ik weet niet zo lang. Ik heb nog een vraagje. Dat, dat, dat mooie mozaïek, staat dat nou in het oude pand van Kiefer of in het nieuwe pand van Kiefer? Volgens mij was er zo'n mozaïek of, of, of helemaal uh, door ja bouwhuis gemaakt of, was, of is dat hotel uh, is dat hotel Bouwers? Oh ja, nou, de, goed, sorry. <laughs> ik weet andere niet wat je bedoelt. Nee, <laughs> nou, ergens in mijn hoofd uh, weet ik dat er ergens bij een bar zo helemaal van die kleurige figuren Dat was waren. niet bij mij, ja, dat was ook niet bij Bouwers. Oké, okay. nou, goed. goed, daar ging dus de hele ontwikkeling bij Bouwers ging dus door en uh, Bouwers werd ziek. Uh, ik kreeg een hartaandoening, zwaar. En, uh, terwijl hij op vakantie was in zuid Frankrijk. <coughs> en uh, dat werd een zware taak voor hem, want... Uh, hij zat als hoofdkantoor en hij was directeur dus van de Bouwers Exploitatiemaatschappij. Daaronder was, was Bouwers Pallas, de Bowling en de Dolfirama. En dan natuurlijk Hotelbouwers. En uh, dat werd een hele zware zaak. En, na zoveel jaren, uh, wat ik meen het jaar 7, 8. Het was in 79 dat was ik het dacht, dat overleed Bouwers een vrouw. Ja, 79. Dat was 79. En nog geen half jaar later overleed hij zelf. En toen stond dus dat hele gebeuren stond op losse schroeven. De dochter van, van hem, de aangenomen dochter... die was ook inmiddels getrouwd met de meneer, die heette Speerstra. Ja, die moest het waarnemen. En Zij had er totaal geen financiën in het hele gebeuren. Speerstra moest het grotendeels deel doen. En die had ook eigenlijk niet genoeg vakkennis ook om het te kunnen doen. Dus werd ik bij hun geroepen en de 6e Dus zei dat ik uh, toch wel een zwaardere functie zou gaan krijgen. Dus ik kreeg er adjunct directie bij van, van, van Bouwers Palace, van de woning, van Dolfirama. En daarnaast moest de hotelbouwers ook nog laten draaien. Toen ging uh, toen heeft uh, die dochter van Bouwers, die heeft uh, via een uh, relatie heeft, uh, een man te pakken gekregen. Wat kan er daar vandaan?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 En die is gebleven. Die is voor Hordo gaan werken. En ik ben daar naar huis gegaan. En dan, na anderhalf jaar, heb daar een goed jaar, ging Hordo over de kop. Ging de hele zaak failliet. Uit dat cement vandaan is het weer gekocht geworden... door een, door een, een, een, een man in Bloemendaal. Een Amtelhouder in Bloemendaal. Die heeft dat ook een jaar kunnen doen. Die ging ook over de kop. Mijn vrouw kwam dus thuis en zei helemaal op. Helemaal uit, op, over.